en het bezit van en de handel in zware militaire wapens. Vicepremier Joyce van Australië blijft voorlopig in functie... ondanks de ophef over zijn nationaliteit. Dat doet hij op verzoek van premier Turnbull. Joyce heeft behalve de Australische... hoogstwaarschijnlijk ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Dat mag niet in zijn functie. Door de kwestie dreigt ook meteen een crisis... omdat de Australische regering maar een meerderheid van één zetel heeft. Joyce legt de kwestie van de dubbele nationaliteit voor aan het Hoge Rechtshof. Amnesty International heeft scherpe kritiek op de ontmoeting van oud-voetballers Patrick Kluivert en Edgar Davids met president Mugabe van Zimbabwe. Ze hebben zich laten gebruiken voor de PR van de dictatuur, zegt de mensenrechtenorganisatie. Kluivert en Davids waren in Zimbabwe vanwege een benefietwedstrijd met oud-spelers van Barcelona. Ze staan met Mugabe op de foto. Behalve Amnesty heeft ook, een, ook de Zimbabwaanse oppositie felle kritiek op de ontmoeting.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 De mooie begin van de derde laatste uur uh, van Softfoord op zaterdag bij CFM. Softfoord, nogmaals een goedemiddag, Jordi Eric Clapton en Leila.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 Je weet het ja? wel, van ja, de uur ja. Breakdown. Van de uur Breakdown, ja, ja, dat wordt, ja, dat wordt hem inderdaad. Ja. Ik ben Gisteren... heel benieuwd. We, we gaan er zo over praten, ja, Mike. Ja, Oké, okay, gezellig ja. dat je er bent. Yes. Okay. Maar hier is onder meer Deze van Omi, hier is de cheerleader. In a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 Als je nou het meezingen, Albert Jan, zag je dat aan? Hou ja, je nou wijzelijk je mond? Maar wel de karaoke, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. de Doobie Brothers op de zaterdag bij CFM Voorts. Dat was uh, een van hun betere singles. In ieder geval, wat betreft mij de single Long Train Running. Ja, dan gaan we het nu even met Mike Buley over de Euro Breakdown. Goedemiddag, Mike. Goedemiddag Rob. Welkom, goedemiddag AJ. welkom we er, in we de studio. Welkom in de studio, jongen. Ja. Ja, de nieuwe presentator van onze Europese hitlijst.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 Maar je geeft mij ook duidelijk aan dat de, de, de voorbereiding voordat het programma echt het, het, het, uh, ja, het is staat, en dat daar veel tijd in gaat zitten. Ja, klopt. En dat is ook, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is ook iets wat ik wel heel erg leuk vind om te doen. Ik heb het voor een knock of hem ook altijd mogen doen. Um, dat deed ik dan samen met, met Robby dan. Daar gingen we, uh, dat was dan niet top 40 gebonden. Ja. Um, maar daar ging ik... Uh, um, sorry, even Robby Brouwer voor de... Voor oh ja, nee, Ja, ik zal nee, nee, helemaal... Nee, maar dat hij, is, is, hij is ook uh, al heel oud, hoor. Ja, ja. Nee, <laughs> heel, heel, heel, heel, heel, heel. Um, nee, maar dat, dan, dan ging ik gewoon, dan, daar speelde ik zeker wel twee tot drie dagen aan. Gewoon, gewoon s'avonds, gewoon echt tot, tot een uur, tot of twaalf. En ja, s'nachts in ieder geval achter de laptop gaan zitten. En dan gewoon ja. echt zoeken, echt heel veel muziek gaan vergelijken. Wat, is, wat, willen, wat willen mensen horen? Uh, natuurlijk ga ik zelf een heleboel onderzoek ga ik verrichten. Want het, de eerste hand ligt bij mezelf in dit geval. Maar uh, door middel van de kracht van social media wil ik ook juist weten... wat willen de mensen hier in Zandvoort en omstreken horen? Wat, wat, eh, welk ja. nummer gaan ze helemaal gek op passen? dat horen op de radio? Maar de, de, de, de Euro Breakdown spreekt ook een duidelijke doelgroep aan. Ja. Hè? Ik bedoel, het zijn niet de mensen van 80, om het maar even zo te zeggen. Maar het, met name de, de jongeren uh, van 15 tot en met 30 of zoiets. Ben dit dan een beetje goed? Nou... Oh, ik vind het ja, ook ja, wel ja, leuk. Ja, ja. Hoor. 45, 45, 45 doet Telden ook nog mee. Ja, de top maar... 40 uh, moet iedereen aanspreken, ja. eigenlijk. Uh, als je gaat kijken naar uh, de, de, de, de, de allereerste top 40's die, die werden gemaakt, uh, dat, dat jij zelf ook nog. Uh, je bent natuurlijk nog steeds jong, laat je ja, dat ja, voorop nee, stellen. Okay, ik, ik stel mezelf even 5.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 Daar, daar bleef ik dan tot twee uur s nacht bleef ik voor zitten. En de top 40, als ik naar school toe fietsen, dan zet ik die, die ook gewoon aan. Ja, nou, ik vraag dat ik vraag met name omdat de, de, de enquête die we dus in het voorjaar hebben gehouden mm -hmm. voor CFM. Uh, daar kwam naar, naar voren dat het voornamelijk uh, dus de, de geënquêteerden die de enquête hebben ingevuld. Uh, 55 plus is, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Nou, als programmaleider, dan kan je daaruit afleiden dat je dus.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 Welcome home. <laughs> Dankjewel. Top. En heel veel plezier nog, Bas. Ik bedankt. Top. En hier is Chris Kapp en een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast I'm on one side. You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York Van Sting gooien een nieuw jasje over in, En je hebt inderdaad deze van Chris Cap en een Engelsman in New York. Zometeen het dier van de week bij CFM Misou de Poes.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 ik heb het ...zou deze stromee nou tegenwoordig doen, he? we horen eigenlijk uh, weinig meer van hem. Uh, in ieder geval een aantal jaren geleden had hij diverse hits, waaronder deze papa Ute. Het is één over half vijf, we gaan hem doen, het uh, dier van de week, de poes, Misou. <laughs> ja, dat, dat, dat, ik maakt dat bruggetje, maar goed, ja dat klopt. We hebben het van deze week over Misou. En Misou is een dame van 9,5 jaar oud, ze heeft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 Apaasito, a pasito, suave, suavecito, gaan vamos pegando poquito a poquito. Y es que een no, belleza no. es un het pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Ik heb een beetje een que de tu laberinto. Y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 Thank much.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 deze single zou zomaar in de Euro breakdown genoteerd kunnen staan. Strip that down. Ja, de Euro breakdown die hoor je dus uh, vanaf 26 augustus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 It's so easy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 En dan op je koptelefoon deze muziek van Kevin Moore. Nou, wat wil je nog meer? Joda, stil, cut the blues voor jou na het gedicht van de dag. Inderdaad, de Ode aan het Zandvoortse Strand. Ja, ik wil het eigenlijk hebben over Dancing in the Streets, maar Albert uh, jou, nee, jou zegt, we doen gewoon golf. En ja, dat is, is bijna gelijk. Dancing in the Streets volgende week begint <laughs> trouwens om twee uur, hè? Om twee uur? Jazeker. Het volledige programma uh, is natuurlijk terug te vinden. Uh,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 Let's go We hebben er nu al zin in, hè? Volgende week zaterdag in het centrum van Zandvoort. Dancing in the streets. Vandaar dat we deze van de Pietersjak bent eh, draaien uit eh, de jaren 80. You're the coming dancing down the streets. Het zit er alweer op, eh, meneer Vos. Ja, het was weer wat, hè? Het was weer wat, kerel. Jongen, ja, jongen, ja. jongen.